10 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Cannes is de tweede dag van de G20 begonnen. Op de agenda staan onderwerpen als de strijd tegen corruptie, de voedselprijzen en de regulering van de financiële markten. Maar de regeringsleiders van de belangrijkste industrielanden zullen waarschijnlijk net als gisteren vooral praten over de Europese schuldencrisis en de situatie in Griekenland. Ook wordt er verder onderhandeld over het vergroten van de slagkracht van het Internationaal Monetair Fonds. De IMF kan daardoor beter optreden om de Europese crisis te bestrijden. De haven van Oakland in de Verenigde Staten is weer open. Het werk heeft twee dagen stilgelegen nadat de haven was bezet door demonstranten van de Occupy-beweging. Het protest begon vreedzaam, maar gisteren liep het uit de hand. Bij een confrontatie tussen betogers en politie raakten acht mensen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden gearresteerd. Volgens de autoriteiten zijn de terminals in de haven weer open en verloopt alles weer normaal. Oakland is de vijfde havenstad van de Verenigde Staten. Het Japanse bedrijf TEPCO krijgt miljarden euro steun van de overheid. De minister van Economische Zaken maakte bekend dat de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima ruim 8 miljard euro krijgt. TEPCO had vorige week om de steun gevraagd. Het bedrijf leidt dit jaar miljarden euro's verlies. Dat komt mede door schadevergoeding die moet worden betaald aan slachtoffers van de ramp in maart. Door de grote hoeveelheid radioactiviteit die ertoe vrijkwam, moesten duizenden mensen in de omgeving worden geëvacueerd. Als tegenprestatie voor de financiële steun moet Tepco de komende jaren gaan reorganiseren. Aan de voet van de Mount Everest is een groot aantal bergbeklimmers gestrand door het slechte weer. Door de dichte mist kunnen er al vier dagen geen vliegtuigen landen op het Tenzing Hillary vliegveld van het Nepalese stadje Lukla. Zo'n 1200 bergbeklimmers, gidsen en sherpas kunnen daardoor niet weg. Ze slapen op het vliegveld of in de ontbijtszalen van de hotels in Lukla, dat op ruim 2800 meter hoogte ligt. Helikopters hebben wel een klein aantal mensen kunnen evacueren. Dan het weer nog droog, van het zuiden uit steeds meer zon... vrij veel wind en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het zuidwesten wat regen. Het wordt dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Bussum en Knopend Muidenberg, 5 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle reisschokken zijn weer vrij. En daardoor liep het ook wat vast op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar staat voor Knopend Muidenberg 3 kilometer. Ook was er een aanrijding op de A79, heerde richting Maastricht. Tussen Klimmen en Valkenburg staat nog drie kilometer. Tussen Sittard en Susteren rijden geen treinen, dat komt door de aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Wereldwijd werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow.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 Ga naar simak.com/cloud. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De meerderheid de Eerste Kamer is voor een onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek. De Partij van de Arbeid wil luie raadsleden aanpakken. De Helmondse koffieshop Carpe Diem is onterecht gesloten, zegt de advocaat van de eigenaar. De achterdeur is per definitie criminaliteit en uh, ja, daar kun je niet legaal zaken mee doen. En het dochtertumeur van Siska Dresselhuis. Vijf over tien is het, het vervolg van Goedemorgen Nederland. De Eerste Kamer, dames en heren, heeft een motie aangenomen... die het kabinet Rutte oproept een onderzoek in te stellen... naar de hypotheekrenteaftrek. De motie Kuiper. En, eh, de volledige naam is Roel Kuiper. Die is fractievoorzitter van de ChristenUnie daar in de Eerste Kamer. Meneer Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Rutte heeft al gezegd, gaan we niet doen... Ja, dat, uh, heeft hij, uh, nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd dat hij het uh, ontraadt is, een motie, en dat het ja. kabinet het niet uitkomt. Nee, dus maar dat is lijkt me geen doodslaggevende argument op dit moment. Nee, maar als het kabinet zegt we ontraden de motie, het komt niet uit, dat is per saldo, we gaan het niet doen. Nee, kijk, de motie is een, een belangrijk en zwaar instrument in de Eerste Kamer. Uh, het is heel ongebruikt dat moties die in de Eerste Kamer worden aangenomen, dat die dat er niks mee gedaan wordt of dat ze niet worden uitgevoerd. Uh, dus er moet nu een beweging komen van de kant van het kabinet. En ik zou ook willen zeggen, daar is ook alle reden voor als we letten op de omstandigheden. Uh, Klaas Knot deze week, die zei van dit is onhoudbaar. Sorry, als we Nederland solide Frank. overheidsfinanciën willen, dan, uh, dan, dan, zullen wij, dan zullen wij nu stappen moeten doen. En dus in de motie, de heer Kokkermans, uh, uh, wel beschouwd, vraagt uh, uh, nu eigenlijk om voorbereidende stappen. Het vraagt nog niet eens om de herziening morgen, maar het vraagt om, denken er nou over na, dat wij op termijn hier stappen in moeten gaan zetten. Ja, maar Rutte het houdt zich dat debat, de, ja, er is al heel veel studie naar gedaan. En dat klopt ja, ook wel. We, dus we staan hebben natuurlijk al heel... teken vol, zegt hij. Ja, dat, dat, natuurlijk, er is al heel veel studie naar gedaan. Wat nu op aankomt, is dat de politiek stappen gaat zetten. Dat er keuzes worden gemaakt. En daar roept deze motie toe op. Ja, maar daar is de Eerste Kamer nog helemaal niet voor. U bent van de Chambre de Reflexion. Dus u bent van de Senaat. En uw collega's aan de overkant in de Tweede Kamer zouden het moeten doen. Niet u. Oh, dat is een mooie vraag die u stelt. Dank u. Uh, ik, denk, ik denk dat dit een um, prachtige functie is die de Eerste Kamer vervult... Uh, en uh, wijst op werkelijk grote uh, keuzes die gemaakt moeten worden. Dus het is verstandig dat de Eerste Kamer zich hiervoor uitspreekt. Wat wilt u precies onderzocht hebben? Nou, um, er zijn natuurlijk verschillende debatten geweest rondom die hypotheekrenteaftrek. het aftrek. Er um, is natuurlijk een belangrijk debat altijd over, Van, nou, werkt het stelsel wel eerlijk? Het is op bedoeld voor de is en niet voor de subsidie. Dat is een bepaalde discussie. We ja. hebben nu een discussie over de woningmarkt, die op slot zit. We hebben nog nooit zo weinig woningen verkocht... Sinds 1952 in ons land. Ja. En het derde argument. Uh, word ik in de motie verwoord. Uh, dat heeft te maken met de private schuldenberg. Ja. We hebben, uh, waar Klaas Knot is op wees. Ja. Het is een groot risico voor de soliditeit van ons financiële stelsel. Als ja. we dit zo laten. 620 ja. miljard uh, gaat hier uh, aan schulden. Private schulden in om. Weet u nog wat de vraag was? Uw vraag? Ja. Namelijk wat u precies onderzocht wil hebben. Um, wij willen uh, onderzocht hebben hoe we kunnen komen tot een toekomstbestendig stelsel van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Waarbij rekening wordt gehouden met de belangen uh, van huidige woningbezitters. Maar waar, waarbij we tegelijkertijd uh, aan deze problemen uh, tegemoet gaan komen. Maar wilt u dan in dat onderzoek concrete voorstellen doen voor het beperken van de hypotheekrente -aftrek? Ja, dat moet, ja dus dat, dat, dat, we hebben gevraagd om een commissie. De commissie moet dan een pad uitstippelen en met voorstellen komen hoe dat kan. En dat is natuurlijk op verschillende manieren. Dus van de week is ook nog weer gezegd... van we moeten helemaal af van die aflossingsvrije hypotheekvarianten. Je kunt denken aan aftoppen van... Uh, hypotheken. Dus natuurlijk, allerlei dingen zijn er al over gezegd. Maar laten nu tenminste eens een keer begonnen worden ja. met het uitzetten van een pad. Maar goed, kom ik toch nog even terug op die mooie vraag van net zoals u hem formuleerde. Uh, in, de, in de Tweede Kamer wordt doorgaans uh, de regering gecontroleerd op het actuele uh, politieke beleid. Daar wordt ook het regeerakkoord, zal ik maar zeggen, ligt daarvoor. Daar, is, daar worden initiatiefwetsvoorstellen voorbereid. In de Eerste Kamer is het doorgaans voor om wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid. Uh, nu hebben we dus een kabinet waarin in het regeerakkoord is afgesproken... niet te toren aan de hypotheekrente aftrek. Daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. En dan gaat u in de Eerste Kamer, waar een andere meerderheid of een andere samenstelling is... Uh, uh, is gaat u het kabinet alsnog toch dwingen om iets te doen waarvan ze hebben afgesproken dat ze het niet willen. Ja, kijk, uh, dit, dit is een misverstand. De Eerste Kamer uh, doet niet alleen maar het toetsen van wetgeving. Het is natuurlijk een hele belangrijke taak van de Eerste Kamer. Tegelijkertijd spreken we ons wel degelijk uit over het algemeen politieke beleid... We hebben algemene politieke beschouwing gehad in de afgelopen week. Dus wij doen die uitspraken ook in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is niet gebonden aan het regeerakkoord. Nee. En als dat zich een meerderheid aftekent voor bepaalde uitspraken... dan heeft de regering daar ook gewoon naar te luisteren. Zo werkt ons parlementaire stelsel. Ja, maar wat gebeurt er als het kabinet Rutte zegt... goed, oké, okay, onderzoek, prima, en dan stoppen we dat in een laar... en dan horen we daar voorlopig vier jaar niks meer van? Um, uh, kijk, wat we vragen van dit kabinet is in ieder geval te beginnen. Uh, Zo'n onderzoek uh, moet niet te lang duren inderdaad. Dan zou er toch met een half jaar of een jaar zou er een rapport uh, moeten zijn. Nou, dan hebben we inderdaad opnieuw een, een politiek debat daarover. Maar dan is er een begin. Dat hebben we nog nooit gehad. Nee. Tenminste, een begin uh, met een, een, een politieke uh, laat zeggen, een, een rapport of ja. hoe dan ook een advies... En daar gaat om het om? Om een weg te gaan. Ja, daar gaat het mee om dat we dat op een verstandige manier doen. op tijd beginnen. Dat zorgvuldig doen. Dat we niet overvallen worden. Ook niet door de ontwikkelingen in Europa nu. Hè, want ja. dat was ook het punt deze week. Ja. We, we, we worden heel erg kwetsbaar door de hele situatie van de banken. De situatie van de euro. Ja. We moeten iets gaan doen. Het Just. is het meest onverstandige van dit kabinet om te zeggen... we willen geen discussie. Dat is werkelijk onverantwoord. En daarom wilt u dat onderzoek. Roel Kuerper, zeker, fractievoorzitter van de Eerste...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 De Helmondse koffieshop Carpe Diem is onrechtmatig gesloten... naar informatie uit het criminele circuit. Dat zegt de advocaat van de eigenaar van Carpe Diem. De koffieshop kwam eerder dit jaar in het nieuws... na een aanslag met een handgranaat, weet u nog. Verslag gaat u horen vanuit Helmond, van Harm van Attenveld. Mag ik je wat vragen? Ja. Ik ben van de KRO-radio. Je rent richting de koffieshop. Eén koffieshop in Helmond. Ja. Is het genoeg? Nee, moeten er meer bij. Waarom? Omdat we dan een bittere biet hebben. Eén coffeeshop op ja. 80.000 uh, inwoners. Wat betekent dat concreet? Slechte wiet en uh, iedereen zoekt nou wiet. Wat is het gevolg daarvan? De mensen kunnen op straat staan, uh, straat, op straat staan verkopen. Oh, dat... <laughs> Korte tijd zijn er twee coffeeshops in Helmond. 15 juli 2010 opent Carpe Diem zijn deuren. Twee weken later plegen onbekenden nooit de aanslag op de coffeeshop. Een aanslag waarvoor aandacht is in het programma opsporing Verzorgd. De man krijgt twee handgranaten aangereikt van de man op de motor. Hij gooit ze de koffershop binnen met dit resultaat. Van het interieur van Carpe Diem is weinig meer over. Overal ligt glas. Ja, metisch dichtgespijkerd en een openbare bekendmaking. De burgemeester van Helmond maakt ter uitvoering van het besluit van 1 december 2010 bekend... dat het pand Noord-Koningennewal 46, dat is dus hier, K.P.D.M., de koffieshop... op grond van artikel 172, is gesloten. Mark van der Bomen, u bent de advocaat van John Vosmeer, de koffieshop-eigenaar. Waarom is uw cliënt uh, John Vosmeer ooit eigenlijk die coffeeshop begonnen. Want hij had hier gewoon een café. Ja, nou dat is eigenlijk uh, een beetje aangezwengeld... door de burgemeester van Helmond, meneer Jacobs. Uh, die had deze locatie samen met twee andere locaties uitgekozen... Uh, als uh, locatie. Nou, en toen is hij gevraagd... Hij is gevraagd of hij uh, dat wilde exporteren door de burgemeester. Dus hij is persoonlijk, zegt u, door de burgemeester, meneer Fons Jacob's gevraagd, om hier een koffieshop te starten? Ja, dat is helemaal correct. En uh, hij heeft er even over na moeten denken en uiteindelijk heeft hij gezegd, ik ga het doen. Uh, hij zag daar uh, economisch voordeel te behalen, beter dan uh, met een cafébedrijf. En dat is uiteindelijk heel slecht voor hem afgelopen in financiële zin. En uh, ja, er is een omslag uh, gekomen uh, toen de burgemeester bedreigd werd. Die bedreiging van CDA-burgemeester Fons Jacobs... wordt publiek op 1 december vorig jaar. De strijd tegen drugs in Zuidoost-Brabant neemt extreme vormen aan. De burgemeester van Helmond legt tijdelijk zijn taken neer vanwege bedreiging. Ik trek dat in twijfel. We hebben daar geen enkele. Ja, nou ja, het, natuurlijk komt de gedachte op van... ja, de burgemeester zal toch niet zomaar onderduiken... en er zal toch niet zomaar zoveel uh, beveiligd ja, zijn. Uit de maar uh, ja, ik, ik, ik weet niet, misschien wordt er een spel gespeeld. Misschien, uh, Welk spel dan? Ja, het, het kan een leuke zijn uit het criminele milieu. 18 januari dit jaar maakt de gemeente Helmond bekend... dat koffieshop-eigenaar John Vosmeer... niet door een hernieuwde bebop-screening is gekomen... 11 maart wordt de vergunning van Vosmeer definitief ingetrokken omdat hij zaken zou doen met lieden met criminele antecedenten. Mark van der Bomen, de advocaat van de coffeeshop-eigenaar, heeft die Bebop-screening ingezien en zegt op grond daarvan te weten welke informatie heeft geleid tot die definitieve intrekking van de vergunning. Iedere koffieshophouder moet zijn handelswaar betrekken... bij een, een, een achterdeur die per definitie uit de criminaliteit komt. Want je kunt niet legaal wiet inkopen, dat is één. Maar in dit geval werd nog iets gesteld, wordt nog iets anders gesteld door de gemeente... door de burgemeester. En dat is dat Vosmeer een zakelijk samenwerkingsverband zou hebben gehad... met die betreffende achterdeur. En die man die zou... Met de man die de, de wiet zou die, leveren. Die de wiet leverde. En uh, daar zou hij een zakelijk samenwerksverband mee hebben. En dat zou betekenen dat zij de winsten uit deze coffeeshop verkregen zouden delen. En ook de kosten zouden delen. Dat is wat er gesteld wordt, maar dat is niet waar. Hoe komt de burgemeester erbij dan? Uh, omdat uh, die, uh, die achterdeur, de man die levert, die heeft uh, met uh, politie gesproken... en heeft dat verhaal in de wereld gebracht. Omdat uh, John uh, met hem heeft gebroken als leverancier, was hij uit op wraak. Ik kan het niet anders duiden. En uit, uh, uit die wraakgevoelens, die rancune, is, heeft hij dingen gezegd... die gewoon absoluut niet waar zijn, aantoonbaar niet waar zijn. Waarom brak uh, uw cliënt, John Vosmeer, met uh, deze wiet? Telen, handelaar. Omdat deze leverancier uh, zich op het standpunt stelde... dat de helft van deze koffieshop van hem is... en dat hij gerechtigd is tot de helft van de opbrengst. En dat was nooit de afspraak. Hij zou leveren, daar zou hij voor betaald krijgen en that's it. Maar de achterdeur, daar gaat het dus anders dan in de gewone wereld. Ja, dat is ook het probleem geweest, of nog steeds in deze zaak. Uh, de achterdeur is per definitie criminaliteit. En uh, ja, daar kun je niet legaal zaken mee doen. Ja, ik, ik bloe zelf... Ja, ooit een keer geprobeerd, maar het is niet goed. Terug naar de straat. Naar de Volle straat om precies te zijn. In de wijk binnenstad Oost. In de buurt waar Helmons enige coffeeshop gevestigd is. Maar veel mensen die ook op de straat, eigen plantages. En ja, dat is het probleem. Eigen plantages? Ja. Ja, gewoon in de, in de huizen en zo. En die het dan zelf verkopen aan ja. de gebruikers, direct? Ja, direct. Ja, ik snap het ook wel, want er zijn ook mensen die willen blowen. En één koffieshop is niet genoeg. Maar zij, eigenlijk zo wel meer koffieshops moeten komen, maar ik denk niet dat het goed is. Wat niet? Ja, over twintig uh, jaar misschien lopen we wel met junks over de straat. Het begint nu al te komen dus, ja. Zie je dat onder je vrienden? Uh, ja, met Steve Boer. En die blode ook. En die, uh, die werd er ook uh, zo van. Dankjewel. Geen probleem. Merci. Hey, Hoi. Uiteraard hebben we de burgemeester en de politie ook om een reactie gevraagd. Maar omdat de zaak nog onder de rechter is, wilde die geen commentaar geven. Tot zover. Helmond na de hype. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Gouden, thuis de kopjes. Maarten Louisers. Op je Ze zijn gekomen night. om te blijven. Op het Buursplein in Amsterdam. Tegen de bonussen. Met of zonder gouden handdruk. we maken inderdaad nog een kans. Als we zelf al geen pensioen meer hebben straks. Vanaf maandag in Goedemorgen Nederland why occupy Dat is vanaf maandag. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen @cairo.nl. Straks sprookraatsleden moeten worden aangepakt, vindt de Partij van de Arbeid. Maar eerst, de tochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Veel vrouwen zijn mutsen, beweerde een blonde, goedgebekte vrouw op de televisie. Zijzelf was een ex-muts. Zij had die gehate status van zich afgeworpen door haar haar te blonderen... haar bril te vervangen door lenzen... maar vooral door carrière te maken zonder te zeuren over de zwaarte ervan... of de lastige combinatie werk-gezin. En dan natuurlijk wel een echte carrière. Niet zoiets onnozels als een webwinkeltje aan huis... wat zo fijn te combineren is met een gezin. Want dat vond zij namelijk geen carrière, maar gemuts in de marge. Ik moest onmiddellijk aan haar denken toen ik in de krant las dat vrouwen een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk hebben bedacht, die ze samen met het gezin kunnen bedrijven. In gezinsverband op bezoek bij eenzame bejaarden. Bij de vrijwilligerscentrale in Utrecht, waar dit plan geboren is, hoorde men heel vaak van vrouwen dat ze best vrijwilligerswerk willen doen, maar dat ze het zo moeilijk kunnen combineren met hun gezin en hun baan. En in hun vrije tijd doen die vrouwen liever iets met hun kinderen... dan dat ze als vrijwilliger weer een middag of een avond van huis zijn. Dus de oplossing lag voor de hand. Het hele gezin samen als vrijwilliger op stap. Je zult maar een eenzame bejaarde in Utrecht zijn... verlangend naar een persoonlijk gesprek met een geïnteresseerde vrijwilligster. Niks daarvan. Samen met die vrijwilligster krijg je haar hele aanhang op de koffie. Een lukkige man die liever achter zijn computer had gezeten... en twee chagrijnige kinderen die hun middag graag op het voetbalveld... of bij vriendinnetjes hadden doorgebracht. Maar ja, hun vrouw en moeder moet zo nodig eenzame bejaarden opvleuren en tegelijk bij haar gezin zijn. Op deze manier wordt iedereen het slachtoffer van het mutse gedrag van vrouwen. Tot nu toe kon het plan nog niet in praktijk gebracht worden... In het ene geval kreeg de vrijwilligste net een baby... en in het andere geval stierf de eenzame bejaarde. Hopelijk niet van schrik bij de gedachte een heel gezin over de vloer te krijgen. Zes is Maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Out, fit. Soon I'm gonna quit.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 man. Love again for the first time, Julian Vallard was dat, 7 voor half 11. Ze zijn gekozen in de gemeenteraad, maar ze komen nooit op dagen voor de vergadering. En toch ontvangen zulke spookraadsleden maandelijks netjes hun onkostenvergoeding van 1000 tot 1500 euro in de maand. En dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de Tweede Kamer, fractie van de Partij van de Arbeid en, en bij monden van Pierre Heijnen. Die komt met een initiatiefwet vandaag. Meneer Heijnen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Om hoeveel mensen gaat het? Zeker twintig uh, enquêtes heb ik gehouden onder uh, fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid. En de helft heeft gereageerd en daar waren elf spookraadsleden. Ja. Twintig van de hoeveel raadsleden in het land? Nou, uh, duizenden. Ja. Ja, dat lijkt een heel klein aantal, en dat ja. is het gelukkig ook, want het uh, allergrootste deel van de raadsleden werkt zich drie slagen in de rondte ja. om een goed volksvertegenwoordiger voor hun uh, burgers te zijn. Ja. Maar er, ja, is een paar, er zijn een paar rotte appels die... Uh, maar moet je daar het ja, hele circus van een initiatiefwet voor overhoop halen? Want dat kost namelijk jaren. Nee hoor, dit gaat heel snel. Dat kan oh ja? wat mij betreft bij Hamerslag. Kijk, ik kan ja, het Ja, in de gedaan. Tweede Kamer, maar daarna moet het naar de Raad van State. En dan moet het weer naar de en dan moet het weer naar de Eerste Kamer. En voordat een wet een wet is, of een wetsvoorstel wet is, dan zijn we twee jaar verder. Hè. Nee hoor, dat kan veel sneller. Kijk, het punt is, twee jaar geleden heb ik de minister gevraagd om dit te regelen. Uh, die heeft twee jaar gewacht op een antwoord. Dat is uh, onlangs ontvangen. En daarin staat van, ja, ik vind het ook een probleem, maar ja. ik doe er niets aan. Toen dacht nee. ik van, ja, dan kan ik twee dingen doen. Weer opnieuw het debat met de minister aan. Ja. Of zelf deze betrekkelijk kleine wijziging van gemeente- en provinciewet uh, opstellen. Ja. En ik heb voor dat laatste gekozen. En waarom? Het gaat inderdaad om een klein probleem. Ja. Maar als dat kleine probleem zich in twintig verschillende gemeenten voordoet. Ja. En even zoveel uh, gemeenten ja, die burgers zich teleurgesteld weten in hun woordvertegenwoordigers, ja. het idee hebben dat daar mensen zitten die uh, niet goed hun best doen, dan moet je ook aan dit betrekkelijk overzichtelijke probleem iets willen doen. Ja. Want het is niet niks dat je als burger jouw stem geeft aan hun volksvertegenwoordiger om te beslissen over de belastingen... over zakkenvuld. de wegen, over de bibliotheek, you name it. Ja, en die zijn een zakkenvuld, zonder allemaal opdagen. Eh, als nou ik ja, het goed heb begrepen, dan de... moet wel twee derde van de gemeenteraad... of de provinciale staten instemmen met het intrekken van die vergoeding van de spijbelaar. Jazeker. Bent u niet bang dat ze dan vaak... zelf de buis zien hangen en denken... nou, laten we maar niet meestemmen, want als wij een keertje een half jaar afwezig zijn... door ziekte of weet ik het wat, dan hangen wij ook. Nee hoor, daar ben ik absoluut niet bang voor. En het gaat bovendien niet om kwesties als ziekte. Er kunnen altijd persoonlijke omstandigheden zijn... waardoor mensen langer uitgeschakeld zijn. Waar het om gaat is dat gemeenten mijzelf hebben verzocht al jaren geleden... Ja. geef ons een instrument om, als wij dat nodig vinden... in overgrote meerderheid... Iemand die er een potje van maakt, in ieder geval zijn, zijn vergoeding uh, uh, in te trekken. Kijk, ja. de zetel afpakken kan niet, dat kan alleen de kiezer en dat is ja. ook een groot goed. Ja. Maar het minste wat je als gemeenteraad, burgemeester, college kunt doen, is iemand die daar echt een potje van maakt en daarmee schade toebrengt. Aan het aanzien van de gemeentelijke politiek, ja. die gewoon zijn uitkering. Intrekken. Goed. Uh, u hebt dit eerder al via een motie uh, proberen aan te kaarten... maar de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner... weigert die motie tot nu toe uit te voeren. Vandaar dit initiatiefwetsvoorstel. Dus u gaat hem gewoon per wet nu dwingen? Ja, daar komt het op neer. Uh, hij hoeft alleen maar te tekenen bij het kruisje... als de meerderheid van de Kamer uh, daarmee instemt. Goed. U gaat hem vandaag indienen, die initiatiefwet. Ja, klopt. Goed. Uh, en dan eens kijken hoe snel het geregeld is. Pierre Heijnen, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u wel. Niks te danken. Gaan we tot slot. reporter, U hoort de tune vanavond weer een uitzending van het KRO-televisieprogramma... helemaal in het teken van de oorlog tussen de motorclubs, de Hells Angels en Satudara. De afgelopen maanden werden verschillende motorevenementen in het land verboden... uit angst voor een clash tussen die twee clubs. De maker van de uitzending is Dirk Baijens. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt gesproken met vertegenwoordigers van beide clubs. Ja. Dat is ook nieuw. Leven ze nou in onmin of hebben ze wel degelijk ruzie? Want dat is de centrale vraag. Dat uh, leggen ze nu uh, uh, voor het eerst wel beiden uit. Ja. Uh, we horen ook de Hells Angels vanavond uitleggen. wat er nou eigenlijk gebeurd is tussen die clubs onderling. Ze zaten jarenlang in een uh, overlegclub. Ja. Uh, de Raad van Acht. Uh, daar is Satu daar op een gegeven moment op gestapt. Ja. Dat heeft dus te maken met, met, met contacten die ze hebben gehad met een. Rivaal van de Hells Angels ja. in Duitsland. Uh, de Bandidos, dat ja. is ook een internationale motoclub. Ja. Um, kijk, uh, de Hells Angels en Satudara... die uh, vertellen allebei uh, een beetje hoe dat gegaan is. Er is sprake geweest van een meningsverschil. Ja. Uh, dat is kennelijk hoog opgelopen. Ja, waarover? Want er wordt altijd in verband gebracht, geruchten, halve beschuldigingen, hele, halve en hele waarheden over drugshandel. Dat soort termen hoor je ook uit de rapporten van de Rijksrecherche wel. Hè? Nou, kijk, ieder heeft zijn eigen verhaal hierbij. Dat, dat, dat, dat moet je uh, niet vergeten. De uh, Nationale Recherche legt uit dat zij denken dat er veel meer speelt dan dit. Uh, dat zien we ook in Reporter vanavond. Jullie Ze hebben de hand gelegd op uh, verslagen van de rechtsocijal. Die, ja, die, die lagen er al. Dat is, dat is een analyse: zeg maar, van hoe zit het nou in, tussen die clubs en, en, en hoe uh, hebben we het over als we praten over Hells Angels? Nou, dat. We leggen uit hoe de recherche uh, uh, denkt over, over de motorclubs, uh, wat er meespeelt. En nou ja, goed, dan. dan uh, uh, spreekt de recherche ook uit dat uh, zij denkt dat het hier ook wel gaat om een uh, machtsstrijd, die gaat om posities in de drugshandel. Ja. En, en, en wat zeggen zij nou zelf? zelf, die, die motorclubs? Uh, ook dat ga je vanavond in reporten natuurlijk zien. Ja. Uh, um, want je hebt met beide kampen gesproken. Hè? Jazeker, dus, dus, maar uh, zij krijgen alle ruimte om daar ook over uh, te spreken en dat zullen ze ook uitvoerig uitleggen van hoe dat zit. Ja. Uh, uh, ja, uh, uh. Kijk, het zijn natuurlijk uh, geen liefertjes, dat weten we allemaal... maar ze hebben wel hun eigen verhaal daarbij. En dat kunnen we zien in Reporter vanavond. Je bent bij ze over de vloer geweest. Ja. Zowel bij de Hells Angels als bij Satudara. Die twee rivaliserende motorclubs in Nederland. Reporter, vanavond om tien voor half tien op Nederland 2 kijken. Dirk, dankjewel. Einde van deze uitzending. Meer informatie op kro.nl. En eens even kijken waar Prem uithangt vandaag met zijn gele beurs. Prem in Meppel of al places in Drenthe... en het gaat over kattenpoessen. Want uh, Sven, dat wist ik helemaal niet. Ik denk lief, onschuldig, leuk. Maar er zijn in Nederland meer dan 30,7 miljoen gezelschapsdieren... en daarvan zijn er ongeveer 3,3 miljoen katten... En nu lijkt het... Ik zal even een citaat van iemand voorlezen. De grootste moordenaars die er op aarde rondsluipen. Ze doden meer dieren dan welk ander roofdier dan ook. Dus we gaan kijken. Ja, je lacht, je lacht. Maar ik heb, een, ik heb een, een, een, een dierenarts. Dat is dokter Jan Hoijmeijer. Die pleit echt voor vergaande maatregelen. En gelukkig is er Karel Witteveen. Die wil dat we alle katten maar mooi geknipt in zijn trimsalon uh, uh, de wereld in moeten sturen. Maar luister... Het gaat echt over katten, wat we eraan moeten doen. Anderen willen ze vermoorden, steriliseren. Uh, uh, vinden dat er maatregelen moeten worden genomen. Dus we gaan de vrijdag, de laatste dag van de werkweek, uh, gaan we leuk eindigen om te discussiëren over katten. En als er nou iemand geen kattengejank heeft, maar een warme, tropische stem, is het wel Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Over en sluiten. Ja, over en sluiten. In de Franse stad Cannes is de tweede en laatste dag van de G20 top begonnen. Waarschijnlijk wordt er vooral gepraat over Griekenland en Europa. En op de agenda van de G20 staat verder vergroting van de slagkracht van het Internationaal Monetair Fonds. De haven van Oakland bij San Francisco is na twee dagen weer in bedrijf. Het werk lag stil doordat de haven was bezet door demonstranten van de Occupy-beweging. Gisteren liep dat protest uit de hand. Bij gevechten tussen betogers en politie raakten acht mensen gewond. Patiënten die naar het ziekenhuis gaan moeten van tevoren weten wat dat kost. Volgens de VVD hebben mensen meer begrip voor bezuiniging als ze weten wat zorg eigenlijk kost. En ook na behandeling moeten patiënten een overzicht krijgen van de kosten, vindt de VVD. En zo'n 1200 bergbeklimmers, gidsen en sherpas... zijn gestrand in de buurt van de Mount Everest. Door de mist kunnen er al vier dagen geen vliegtuigen landen of opstijgen... op het Tenzing Hillary vliegveld van het stadje Lukla in Nepal. Met helikopters zijn inmiddels een paar mensen geëvacueerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB Verkeersinformatie, er staat nog één file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noordloos en het knooppunt Gorkum, 6 kilometer. Zijn vrachtwagens stil komen te staan. Bij de afwit Averdingen is de rechterrijsschok dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. Katten, poesen, voor mij zijn het ontzettend leuke dieren. Ik vind het prachtig dat ze lekker vrij rondlopen. Maar ik ben misschien wel een dombo. Want anderen noemen katten de grootste moordenaars die er op aarde rondsluipen. Ze doden meer dieren dan welk ander roofdier daar ook. Mensen klagen over vuilnisbakken die worden opengescheurd. Kinderszandbakken vol kattenpoep. Tomaten in de tuin die niet groeien, omdat de kat van de buren er overheen pist. De dierenasiel staat vol met huiskatten die door hun baasjes worden achtergelaten. Groepen zwerfkatten teisteren hele buurten. In noord brabant is de nood zo hoog dat zwerfkatten worden afgeschoten door jagers. Luisteraars, ik heb geen mening, maar ik laat me graag door u voorlichten. Wat moet er worden gedaan? Kattenbelasting, eigenaren verplichten dat de kat aangeleend moet worden... alle katten steriliseren zodat er geen nieuwe bijkomen. komen... al zegt die prim al die mensen zeuren... katten zijn een verrijking voor ons leven en er hoeft niets te veranderen. Bel me op 0800-1121, mail naar NTR.nl en de hashtags kunnen naar Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we zijn in het prachtige Meppel, aan de Galgenkampseweg. Uh, uh, vlak naast de prachtige... Hoe is dit kanaal hier, meneer Hoijmaier? Oh, het is het Meppelkanaal. Het Meppelkanaal? Nee, Daar is de Hoogste vaart. U hoort het aan de uh, warme stem, van de zware stem van Karel Witteveen. We beginnen eerst met Jan Hoijmaier. U bent dierenarts. Wat is uw probleem met katten? Nou, ik heb niet zozeer probleem met katten, hè? want dat zijn niet de grootste moordenaars. Hè? Mensen zijn nog altijd de grootste moordenaars als het gaat om dieren. Ja. Katten zijn huisdieren, zoals honden, waar mensen verantwoordelijk voor zijn. En iedereen weet dat als je een huisdier hebt, dan is het welzijn van het dier, hoort primair te zijn. Ja. Als je een kat loslaat lopen op straat, dan betekent het in feite dat jij er verantwoordelijk voor bent als eigenaar. Als hij wordt doodgereden, als hij met andere katten gaat vechten, als hij overlast bezorgt bij de buren, zodat de buren een hekel krijgen aan jouw kat... Ja. Er is de eigenaar daar verantwoordelijk voor. Ja, maar u zegt wereldwijd is bekend dat verwilderde katten... een bedreiging zijn voor de natuurlijke fauna... en zelfs de reden zijn voor het uitsterven van wilde dieren, vogels en de natuur. Ja, dat klopt. Er zijn onderzoeken gedaan op allerlei eilanden. Hè, bij Nieuw-Zeeland, in Californië... waarbij katten een hele belangrijke rol spelen... Hè, bij het uitsterven zelfs van gronddieren. En u zegt ook dat het kattenleukje verboden zou moeten worden... terzij het toegang geeft tot afgesloten kattenrennen. Ja, zoals het, het normaal is dat je je hond... Hè, als je een hond hebt dat hij gewoon op je eigen terrein blijft... tenzij ja. je ermee gaat wandelen en hij goed opgevoed maar is. Maar wat is er dan nu mis met de katten? Punt 1. He, ze worden dus doodgereden. Dus het welzijn van katten wordt door eigenaar... Ja, goed, maar dan is hij dood. Punt. Maar daar hebt u geen last van. Ik ben, ik ben dierarts en ja. ik heb helemaal geen hekel aan katten. Ik vind katten geweldig. En als ik ze doodgereden zie zitten... Ja. en in het verleden kreeg ik ze als aangereden katten... Ja. dan had ik de schurft aan de eigenaar... Ja. die daar verantwoordelijk voor was. Maar waarom wilt u die kat dan steriliseren? Nou, steriliseren... U noemde al eventjes, als je kijkt in opvangcentra, in asiels, hè, dat er massaal katten daar worden geëuthaniseerd ja. omdat het er veel voor zijn. Dus gewoon vermoord. Ze worden gratis aangeboden. Nee, maar ze gesagt, worden he. vermoord in de dierenasiels. U noemt het euthanasie, is een mooi woord voor vermoord. Ja, maar nou, dat dus... maakt het toch niet uit of je ze doodrijdt of vermoord. Dat klubbedoel, probleem opgelost. Nou, het probleem is, als ik een kat zou doodrijden. heb ik daar nachtmerries van. Als ik een kat doodrijd. Uh, als, ik, ik rem, als ik als er eentje voor de deur komt of voor de auto komt, dan rem ik ervoor. Dat loopt. Nou, vindt u dat mensen met de katten aangeleid moeten lopen? Nou, zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen dat hun kat niet wordt doodgereden. Meneer Hoijmaier, wordt... kijk, ik ben een simpel mens. Ik begreep dat u alles goed... Maar ik heb een artikel van u gelezen waar u nu... Ik, ik, ik las het, ik denk... Goh, wat gaat deze man ver. Op, u u wil dat katten niet loslopen, klopt ja, dat? Ja, simpel. Goed. U wil dat ze aangeleend worden en u zegt in het belang van het volksgezondheid... in het belang van mensen met de tuin... in het belang van eigenaren, van vogels. Zeker, maar ook in het belang van de kat... Waarom die kat wil gewoon lekker vogels eten? Omdat als jij je hond laat loslopen in de stad, hè, dan wordt hij doodgereden. Dus in belang van je hond moet hij dus niet loslopen. Zo laat je je kind maar als ook... niemand een kat zou doodrijden, waarom moet die kat dan nog aangeleend zijn? Nou, dat zijn allerlei andere argumenten. Hè, dat ja. ze inderdaad beschermde vogels in Nederland doodmaken in ja. de tuin of in de natuur. Ja. Als ik het zou doen, hè, ben ik in overtreding. Ja. Als een kat het doet, is de eigenaar van de kat ook in overtreding. Dat is okay. het overtreden van de wetgeving. Als okay. een kat gewoon een mereltje doodmaakt in een tuin... Ja? is de eigenaar in feite in overtreding. Als, als ik het doe, ben ik ook in overtreding. Okay. Ze zijn beschermd. Ik begin het een beetje te snappen. Karel Witteveen, je hebt een uh, salon. Ja, kan je daar wel goed van leven? Um, nou, als je de hele dag keihard zou werken... zou je daar prima voor kunnen leven. Maar ik ben gelukkig getrouwd met een vrouw die ook werkt. <laughs> dus ik kan dat uh, op deze manier prima redden. Dat is precies zo waarom ik getrood was met mijn mevrouw. Zij verdient het geld, ik maak plezier. Maar eh, Wat is dan moeilijker om te trimmen, een kat of een hond? Een, een kat is absoluut moeilijker om te trimmen... want katten zijn solitair levende dieren... en die hebben een, een behoorlijk eigen wil. En een kat kan je ongeveer gemiddeld drie kwartier mee aan het werk gaan. Terwijl een hond, die, die, die, ja, die is wat slaafser... en daar zou je eigenlijk uren mee kunnen werken. Dat is gelukkig niet zo voor ze, want anders worden ze doodmoe. Maar een kat is altijd een beetje een risico van, vindt hij het leuk, vindt hij het niet leuk. Als hij het niet leuk vindt, dan heeft de eigenaar een probleem, want die laat ik altijd aan de kant van het kopje zitten. En uh, ja, maar ik vind katten doen wel heel erg leuk werk. Maar nu is, wat, wat, hoe bedoel je als ze doen leuk werk? Nou, het is gewoon heel erg leuk werk, omdat het precisiewerk is en je moet heel rustig zijn en met liefde eraan werken en dan... Ja, het, het beest knapt er enorm van op. En wat vind je van het idee van Jan Hooymeijer om katten aangeleend te laten zijn? Nou, uh, ten eerste, een kat wil niet aangeleend zijn. Die raken volledig in paniek. Dat vinden ze echt helemaal niks. Dat, en, dat en, is een kwestie van opvoeden. Ja, dat geldt ook voor honden. Als een hond niet aan de lijn zou willen, dan zijn publiekeursussen ervoor. Uh, ik zou meteen kijken, ja, ja, ja. Goedemorgen, Paul. Ja. Dat is een kwestie van opvoeden. Goedemorgen, Paul. Uh, ik zit te kijken, Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, Ben, Paul. Paul, heb je een hond of een kat? Ik, heb een, uh, ik ben hondeneigenaar. Hoeveel honden heb je er? Uh, ik heb één hond. Oké, okay, is die aangeleend? Ja, die, uh, ik ben verplicht om mijn hond uit, uh, of aangeleend uh, uit te laten, anders, anders kijk ik een bekeuring. Ja, en wat vind jij van het idee van Jan Hoijmeijers dat die katten aangeleend... Trouwens, u wil ook kattenbelasting, hè meneer Hoijmeijers? Nou ja, als je hondenbelasting hebt en je kijkt naar de achtergronden daarvan, dan is het raar dat er geen kattenbelasting zou zijn. Ja, um, uh, uh, je, wat vind je ervan, Paul? Ja, he helemaal, helemaal mee eens. Ik, uh, ik, uh, ik woon zelf in Den Haag, ik ben al jaren hondeneigenaar. Ik uh, betaal uh, ruim 100 euro per jaar aan, uh, aan hondenbelasting. Uh, alle begrip voor geen enkel probleem. Uh, ik laat mijn hond aangeleind uit. De behoeftes die mijn hond doet, als hij een dol neerlegt, dan ruim ik dat ook keurig netjes op, zoals we dat met elkaar afgesproken hebben. En ik, uh, ik, ik struikel bijna over de, de katten die loslopen bij ons in de buurt, die bij mij in de tuin poepen, uh, uh, nou, noem maar op. Het is wel makkelijk om op die manier uh, dieren -eigenaar te zijn. Je doet morgens lekker de deur open. Uh, de kat die, uh, die scharrelt door de hele wijk heen, doet zijn behoeftes in tuinen en, en waar dan ook. En uh, nou ja, tegen de tijd, als de kat zit net om naar huis te gaan, dan gaat hij wel weer. Uiteraard, uh, ja, sorry dat, dat ik lach. lach, Paul. Sorry dat ik lach, maar het is eigenlijk zoals je het beschrijft. <laughs> ik zag die kat, kijk, mijn buurvrouw heeft een kat. En die kat zit altijd op mijn op auto of loopt over ja. mijn serre heen. En ik, ik, ik, ik kijk altijd en ik denk, lief, leuk dier. Maar als je dit ja. nou beschrijft, is het een soort uh, uh, uh, vuilcreërende, asociaal wezen eigenlijk. <laughs> Nou, dat is nog een zozeer de kat, maar de eigenaar vind ik. Ja, Barbara identificeert zich met de katten, want zij zegt het zijn levensgenieters. Ze lopen vrij rond, laten zich niet temmen. Ik ben ook, ik ben ook een levensgenieter en loop vrij rond. <laughs> en ik, ik, ik, ik hobby graag bij mij in de tuin, maar ik vind het niet prettig of ik met mijn handen in de kattenstront zit. Oké, okay, hey Paul, ik vind het een goed argument, want Heer, ik hou het u bij ervoor, zowel Karel als uh, Jan... Ik heb hier we hebben de hondenbelasting even onderzocht. Dat komt van cijfersnieuws.nl het gemiddelde tarief in 2011 is 44,43 euro. Voor de tweede hond rekenen gemeente gemiddeld ruim 65 euro. Maar 70% van de gemeenten in Nederland hebben hondenbelasting. 296 van de 418 gemeenten. De hondenbelasting werd wel minder populair. In Nieuwegein en Sneek Bolswaard werden de tax afgeschaft. Venra, Heer en Altamp hebben dit belasting al in 2010 afgeschaft. In 2009 schaften zes gemeenten de tax af. En Rotterdam heeft dit jaar... Het het Hoogste tarief met ruim 117 euro voor een hond, en in Kochland betaal je 25 euro. Karel, je ja. hebt zowel honden als katten. Enigszins, het is toch normaal dat je kattenbelasting gaat betalen? Nou, wij betalen hier ook geen hondenbelasting. We hebben dat uh, in Meppel heeft het ondergebracht in de algemene milieubelasting, wat dan ook gelijk uh, eventueel kattenoverlast dekt of vuil erin dekt. Wij hoeven hier geen hondenbelasting te betalen. Oké, okay, dus, uh, en wat, wat vindt u Jan maar is Gewoon die kattenbelasting weer dus overal waar er hondenbelasting is, ook een kattenbelasting? Nou ja, ik vind het heel merkwaardig dat er dus in heel veel opzichten dus steeds verschil wordt gemaakt tussen een hond en een kat. Je ziet overal potjes, ja. hond aan de lijn, verboden voor honden in de De honden zijn altijd de pineut. En, maar dat vind ik ook wel zo charmant, want die honden winnen het altijd van die kat als het op vechten aankomt. Dus daarom hebben die, die katten zijn een ja. beetje als, als gypsies, weet je wel? Die zijn vrije, vrije wezens die overal over daken. Ik, ik vind dat wel wat hebben hoor. Nee, het verschil tussen de honden en de kat is veel meer het verschil tussen de eigenaar. Kijk, een, een eigenaar van een kat, die heeft een kattenluikje... gaat de weekend lekker uh, naar, ja. naar Centerparks. Ja. En als die kat wil doodgereden in het weekend, dan hangt er een bordje op. Ik mis mijn poesje zo. Ja, waar is mijn poesje gebleven? <laughs> Je hebt hem gewoon laten doodrijden in het weekend. Dat verzint een hondeneigenaar niet heb zo langzamerhand het idee dat bijna elke kat doodgereden wordt. Nee, nee, In Eindhoven hebben ze zoveel last van die katten. Ze worden geteind door verwilderde katten. En niemand die die katten maar doodrijdt. Dus die katten hebben negen levens, Jan. Kijk, het verschil. Nou, ik weet het. Ik ben tegen een kattenbelasting. Ik had geen standpunt. Maar ik ben nu ineens voor katten. Omdat ik vind dat katten in hun vrijheid beknot worden door de ideeën van Jan. Goedemorgen, Jolande. Hallo, goedemorgen. Ja, wat een leuk onderwerp weer. Nou, ik heb ook al een uitgesproken mening. Vertel. Ik uh, heb 40 jaar katten gehad. Eerdaags komt er weer een kat bij. Ik ben nu uh, hondenbezitter en ik heb werkelijk nooit begrepen dat mensen de katten het in de tuin doen of uit de voordeur laten of van de flat laten om ze vervolgens naar buiten te sturen. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk. Waarom? Heb je een balkon, dan zet je je balkon af, veilig voor de kat. Heb je een tuin, dan maak je de kat, de tuinkat veilig. En hoe maak je een teun idioots. katvelig? Een kind, van, een, een kind van vijf zet je ook niet buiten de deur. Nee, maar wat even, Jolanda, ik Jolande, hoe, hoe, hoe maak je een teun katvelig? Gewoon door met gaas. Maar Jolanda, kijk, een kat is een, is een teger, is een tegerachtige, en als ja. kind, weet je, we hadden een groot terrein. en ik merk het ook als de kat van de buren, La, dan vind ik het te prachtig, de poema die sluipt, je moet die kat juist laten uitwaaien over straten, over zeeën, over rivieren. Nee, dat is helemaal niet waar, dat is rare lulkoek, want het is het gemak van de baasjes om de kat uit huis te zetten, want katten, ja, katten moeten buiten komen, maar als jij een kat krijgt en je wendt hem aan zijn eigen territorium, in zijn eigen tuin, is het niet niets aan de hand. Maar oh. hou je van je dier, dan zorg je dat je dier veilig naar buiten kan. En dan heb je die problemen helemaal niet. Oké, okay, dan nou volgens mij is dit de vrouw naar uw hart, meneer Royma. Nou ja, zij volgt ook de, de welzijnswet voor dieren. He? Jij bent ja, verantwoordelijk inderdaad. voor het welzijn van je dier. Okay. En als je hem gewoon laat, laat strouwen en s'nachts op straat en vechten met andere katten... Het is toch welzijn? Het is toch geen mietje? Het is toch een kat? Het is een roofdier? Nou, mag ik even Hallo? Ja, mag, ik iets ja. Zeggen? Ja. mag ik iets zeggen? <laughs> ja, ga je gang. Hoezo? Uh, uh, uh, uh, ik, ik snap jouw opmerking niet. Kijk. Want honden doe je toch ook niet naar buiten? Ja, maar honden dat zijn, zijn ook losers. Hoedels, dat zijn honden zijn wolven. Hallo, liefde... wolven. Nee, maar Jolande en meneer <laughs> Hoijmeijers. honden zijn losers. Die <laughs> hebben zich helemaal laten domesticeren door de mens. Aangeleen, die kat die heeft nog dat vrijheid van het vrije wezen. Die, die kan de, een boom inklimmen, die kan snel... Ja, nou... nee, dag. Nee, dat is niet waar. Dat is misschien vroeger bij jou, waar jij woonde, Prem. Ja. Maar uh, je hij moet de brandwezen uit het boom halen. En de bussen en de fietsers en de scooters niet door de straat rijden. Okay. dat kan hier helemaal niet. Jolanda, hartstikke bedankt voor het bellen. Je hebt me wel verlicht. Dankjewel. Charlotte, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ten overvloede wil ik toch nog zeggen dat de oorzaak van de... Ja. Doodeng. En, en is ook en, nog gevaarlijk voor, voor de mens. Ja. ja. Nou, nou, uh, Oké. Okay. Ja. Ja. Weet je wat we even gaan doen, Charlotte? Uh, nou, uh, uh, ja. luisteraars, uh, uh, u hebt Charlotte waarschijnlijk niet gehoord omdat er even een dip in de uitzending was, waardoor je even wegviel, Charlotte. Maar uh, uh, herhalend, kort samengevat, is wat jij zegt dat de eigenaren het gedrag van de kat bepalen en je snapt niet waarom ik de kat een roofdier noem. Ja, weet je, nee, dat snap ik eigenlijk niet. Nee. Hij heeft wel van die gezellige kloutjes, kleine kloutjes, ja. hè? Die nagels. Overigens vraag ik me af: hoe ziet de lak van jouw auto ja. eruit? Ja, oké, okay, nou. <laughs> maar mag ik dit zeggen? Voor mij is er kat. Toch nog ja? een afstammeling van de, van, de, van de tijger, de katachtigen. Ik zal het even vragen aan Karen. Karen, ben ik nog gek of meneer Hoijmeijers? Volgens mij is een kat nog steeds van al die dieren het meest wild. Ja, volgens mij ook. En, en, uh, ja, wij wonen toevallig in Meppel en we hebben hier best veel ruimte. En als ik, ooit, ik heb ooit een kat gehad. Die vond het heerlijk om naar buiten te gaan. Ja. Kwam altijd terug. Ja. En nam inderdaad wel eens een vogel mee. Maar ja, en een het zit er gewoon in. En een muis. En ik ben en blij dat ze muizen doodmaken. In, in Amsterdam, mijn dochter heeft daar een restaurant. Ja. En die moet een kat in het bedrijf ja. hebben. Want het barst van de muizen. Ja. Nee, maar want ze zijn kijk, ook als hartstikke nuttig. Kijk, Als gedomiceerd huisdier zijn ze zo gedomiceerd, Zoals honden en andere huisdieren. Daarom praat je ook over kattenrassen. En niet over kattensoorten. Dus het zijn gedomiceerde dieren al 5000 jaar. Ja, maar het dus, zijn wel... Ze hebben wel hun jagersinstinct maar gehouden. Dat, maar dat geldt voor een jachthond natuurlijk ook. He, een jachthond is puur een jager. Ja, maar weet is je wat ik ben, die honden, die ja, die honden jacht, een zitten. Een jachthond doet, doet alles op commando. Ja. En een kat doet dat lekker zelfstandig. Ja. Die bedenkt ja. het en die denkt... Hé, hey, kijk, daar is wippen. Ja, precies. Gezellig, daarachteraan. Ik word steeds meer voor katten, meneer Hoijmaiers. Ik vind dat u een kattenhater bent. Nee, ik absoluut vind niet. dat u de kat wil beperken... in de kat zijn vrijheid. Ik vind dat u de, de, dat u de vrijheid van de kat wil onderdrukken, meneer Hoijmaiers. Nee, ik kom uiteindelijk op... He, voor de belangen en de rechten van anderen die geen katten hebben. En dat geldt dus ook, ik ben Dat zeggen ze in Saoedi-Arabië ook voor die vrouwen nee, die niets nee. mogen. Dan zeggen ze dat ze het in het beland van die dat, vrouwen dat, doen. Dat, dat en dan geldt, mogen die vrouwen geen auto rijden, moeten ze gesluierd lopen. U bent net als een Saoedische fundamentalist met vrouwen. Dat bent u met katten. Als iemand een foyer in de tuin heeft met vogels. Ja. Ja? En de kat van de buurvrouw springt op de volière. Ja. En ik heb daar dus genoeg voorbeelden van gezien. Ja. Vogels die vliegen zich te pletter in het gaas. Dan moeten die mensen vogels niet in de volière zetten, want die vogels horen in de vrije natuur. En die kat is in de vrije natuur en u hebt een probleem, want die kat vecht voor de vrijheid van die vogels. Goedemorgen mevrouw Keizer. Goedemorgen meneer Prem. Ik ben het helemaal eens met Willy Keizer. Ik ben het helemaal eens met de dierenarts. Ja. Ik heb zelf twee katten, twee poezen. En die komen nooit buiten, omdat ik naast een poezenliefhebber ook een enorme vogelliefhebber ben. En dus uh, mijn poezen hebben ook geen enkel probleem daarmee. Ook al zitten ze wel eens voor het raam te praten tegen de vogeltjes buiten. Maar die zijn vanaf begin af aan niet buiten geweest. Ja. Dus die weten gewoon niet beter. Die hebben hier in huis alle ruimte. Hebben kattenklimpalen. Uh, kunnen de trap op en af rennen. Die kunnen al hun energie kwijt. Maar, maar mevrouw Keeser. Mevrouw Keeser, Barbara en ik. Uh, Barbara wordt ook steeds meer kattenvoorstandster, merk ik door deze uitzending. Kat, Barbara en ik vinden het zielig voor uw katten dat ze nooit naar buiten kunnen. Wat is daar zielig aan? Nou, die kat moet bewegen. Het, zijn spieren moeten bewegen. Dat moet op muizen nou, dat jagen. dat zeg ik net. Ze klimmen hier de trap op en af. We ja. hebben hier drie, we hebben twee poezen nog over inmiddels van de vijf. Die klimmen uh, de krabpaal de op. Die gaan daar heerlijk hun nagels aanscherpen. Uh, ze hebben hier alle ruimte. Mevrouw, Ke mevrouw, mevrouw Keeser, ik Barbara mevrouw Keeser, Barbara zegt net in mijn oor, die mevrouw woont in een kattengevangenis. Woont, woon ik in een kattengevangenis? Ja, uw katten zijn gevangen in uw huis volgens Barbara. Ja, ik zeg het ah, niet. Barbara zegt het, het hoor. Mee, hoor. Nee hoor, ik, uh, die, die poezen <lacht> hebben een geweldig leven. Okay. Weet u wat ik ellendig vind? Wat? Dat de poezen van de buurt... Want wij wonen hier op het platteland. Die lopen dag en nacht buiten. Die mensen laten die, po die poezen en katers niet steriliseren, dan wel castreren. Die hebben nestje na nestje na nestje. De boel verwilderd. De vogels hier, als ik hier. U moest eens weten hoe vaak okay. ik hier. Mevrouw Keizer eh, hartstikke bedankt. U maakt mijn dag echt. Nou, hartstikke bedankt. Luisteraars, er wordt heel veel gemaild en getweet. Ik zal een paar proberen te lezen. Ini zegt: mijn raskatten zeggen gecastreerd. Er komen nooit buiten, dus geen geen overlast, waarom zou ik dan kattenbelasting moeten betalen? Heer, uh, ik heb zelf twee katten, zegt Kemp. die komen wel buiten, maar kunnen niet uit de tuin. Ik wil geen kattenpoep in de tuin van de buren. Verder ben ik voor kattenbelasting, al was het alleen maar omdat mensen wellicht stopt om zomaar een dier te nemen. Eh, uh, uh, Axel Ak Bak zegt katten moeten gesteriliseerd worden omdat er te weinig dierenvrienden zijn om alle katten een goed leven te kunnen bieden. Hans Felix zegt: als ik niet een paar muizen per dag opvrat, dan hadden we hier al lang een enorm muizenprobleem. En dan heb ik hier van Annemieke, ja, dikke vette, ja, onze tuin is net een soort kattenbak voor alle katten uit de buurt. De eigenaren van deze katten hebben een strak betegelde tuin. Jan, even een vraag, hoe kan je jouw tuin maken dat er geen katten in komen? Ik hou er iets van koffiefilters of... Nou ja, het gekke is, buren zeggen dan rustig tegen jou, maak maar een elektrische installatie met schrikdraad. Of kom al met adviezen wat jij moet doen hè, om te zorgen dat hun kat niet bij jou in de tuin komt. Dat is de omgedraaide wereld. Nee, maar, maar kan je koffie, ik heb begrepen uh, wat Of je werkt. neemt een hond. En die zet je in je tuin. komt ja. geen kat meer Nou, ik ken een hond bij ons in de buurt die bang is voor al die katten. Zodra die hond die katten ziet, redt heen naar binnen. Kijk, een, goede, een, goede, een goede hondenliefhebber zorgt ervoor dat een kat niet wordt opgepakt en gebeten door een, door, door een hond. Ja, ik, kreeg, ik kreeg een mail van iemand die zegt als elke kattenbezitter zich aan de wet hield... ...want de wet schreef voor dat alle huisdieren aangeleend moeten worden, is dat zo? Nou, in principe, je bent verantwoordelijk voor het welzijn van dieren. Dus dat betekent, in heel veel situaties breng jij uh, het dier in gevaar. En ook nog anderen in gevaar. En ja. dat is gewoon heel simpel wettelijk geregeld. Dus hondeneigenaren houden zich deels aan de wet. Maar die willen ook een hond niet laten rondlopen okay. in de stad. Hans zegt kattenbelasting. Alleen wat een onzin. Is de volgende stap postduivenbelasting? Die postduiven, die poepen ook. Ja, al die vogeltjes, ja. al die vogeltjes van u, die poepen ook. Nou, dat zijn niet mijn vogeltjes, hoor. Ik, ja. ik, ik, kan, ik kan alleen maar zeggen, ik ben vogelliefhebber. Als ik praat over katten, praat ik over de wilde vogelpopulatie, waarbij vogels worden doodgemaakt. Okay. Ik praat over vogels die mensen in huishouden uh, waar katten in huis komen. Of in foliëres die ze zelf houden en daar verantwoordelijk voor zijn. En ik ken mensen met, met duiven, uh, die katten hebben. En dat gaat fantastisch samen, duiven en katten. U opzelt mevrouw vraag maar geeft niet, meneer Belsma, U bent de laatste beller. We hebben heel weinig tijd. Maar sorry mensen, die allemaal massaal bellen. Meneer Belsma, ja. ga nu gang. Want van Barbara begreep ik dat u katten wil doodmeppen. Nou, kijk, ik kom uit uh, uit Helmond oorspronkelijk en dat zijn uh, kattenmeppers, zoals ze de bijnaam hebben. En uh, als je de herkenbare delen van een kat afknipt, uh, dan uh, lijkt het net op een konijn als je ze serveert en ze smaken net zo. Dat komt nog uit katten, de tijd van de, smaken, de oorlog, hoor ik. En, uh, naar de polier. Serieus? Maar, maar, maar, maar, maar gebeurt dat nog steeds? Nou, dat, dat betwijf ik. Dat komt uit de uh, historie. Toen Helmond al een hele arme stad was. en tegen de kerst werd bekend: dan moest je je kat binnenhalen. Maar, maar, maar, maar uh, uh, Helmond is toch Noord-Brabant? Ja, en ja. in de provincie noord bramman nu worden daar schatting jaarlijks 2000 katten afgeschoten. Het fauna-beheerplan van de provincie heeft dat erin. Het gaat om verwilderde katten die rondzwerven in het buitengebied. Maar de ecoloog Hu Jansen van onderzoeksinstituut Altera... van de Wageningen Universiteit zegt... er zijn weinig cijfers, maar van die, veel van die katten zijn geen uh, wilde katten. Ja, nou ja. jullie en Helmond schieten ik, ik, ik, ik, nog steeds katten... Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik ben inmiddels woon ik daar niet meer, maar uh, vroeger gebeurde dat en uh, de, de smaak van de kat zal niet veranderd zijn. Hebt u wel eens dus, kat uh, gegeten? Nee, ik ben geen ervaring. Dus Heeft een dan... van u hier wel eens kat gegeten? Okay. Nee, nee, nee, niet dat ik weet. Nee, niet dat je weet. Ja, dat is waar. Hé, <laughs> hey, meneer Belsma, hartstikke <laughs> bedankt voor het bellen. Maar uh, Jan Hoijmeijer, uh, is het een goede maatregel dat ze in Noord-Brabant die katten dan gaan afschieten nu? Nou kijk, in, nat in natuurgebieden, ik ken bo boswachters en mensen van Staatsbosbier. Ja. die echt in natuurgebieden die verwilderde katten afschieten. Want er zijn meer verwilderde katten in Nederland... Okay. die dus geen eigenaar hebben, dan loslopende vossen. Karel Witteveen, laatste woord voor jou. Uh, katten vrij laten rondlopen en nooit naar de kapper brengen. Uh, in ieder geval vrij laten rondlopen. <laughs> en dan zo vaak mogelijk naar de katten brengen. Als het nodig is hoor, <laughs> alleen maar. Hé hey, jongens, de tijd zit er op Luisteraars, hartstikke bedankt. Ik wil hier een mail van Elsen. want ik ben iedere week zo trots op mijn luisteraars... omdat u zo participeert. Ik kreeg van Elsen een mail dat de aanleiding van de uitzending van gisteren de website van de ASN-bank overbelast is geraakt. Ik ben benieuwd of dit ook bij de Triodosbank, de Rabobank en de ABN AMRO is gebeurd. Maar het is dus wel een grappig effect dat u alle luisteraars... Zo Participeert aan dit programma dat je de gevolgen daarvan merkt bij anderen. Daarvoor dank ik u. Ik dank mijn gast ook en alle deelnemers die deze week weer bazaal hebben gebeld, gemaild en getweet. Want zonder u, de luisteraars, zijn we niet stombij in dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep. Anouk Tulner, Rien Aarts, Fatima Bajat, Jeroen Schaaphoch, Momo Saru, Hans Twit, Paul Reiman en Barbara van der Klis maken samen met mij primtime met heel veel plezier. Zo meteen de tropische stem van Jan van der Putten, daarna de schone Deborah Bleckendorst met de gids.fm. Vergeet niet om naar radioring.avro.nl te gaan en te stemmen op Felix Murders voor de zilveren radio Luister Luisteraars, maandag hebben we een fantastische verrassing in de bus. Iemand die bijna nooit interviews geeft, zal begast worden. Tot maandag, namaste, dag. En red de katten!